Dat nou allemaal echt mogelijk? Oh ja. Onze psyche is een organisme dat zichzelf in balans houdt. Als dat niet zo was, zouden we allemaal gek worden. Jezelf vragen stellen is natuurlijk heel elementair. Maar toen Dennison in zijn verleden probeerde te graven, stuitte die, die blokkades. En de onmogelijkheid van wat hij in zijn eigen bewustzijn ontdekte, was zo'n hem... dat hij zijn toevlucht nam tot zogenaamde. Absenties. Wat zijn dat nou weer, Hier. Nou, Hij was er opeens niet meer. Ons bekend symptoom voorbij hysterici. Het is tweemaal gebeurd in het uur dat ik met hem praatte. Hij viel in slaap. En als hij dan een poosje wakker werd... was hij het hele gesprek vergeten. Wist hij echt niet meer waar we het over hadden. Mechanismen mechanisme waarmee zo iemand zichzelf beschermt voor de waanzin... zal hem waarschijnlijk... ...al vaker overkomen zijn. Nou, ik geloof toch niet dat ik het goed begrijp. U zegt dat Dennison min of meer getroubleerd is... ...en geregeld in slaap valt, in elk geval Maar Hoe rijmt u dat met het feit dat hij een van mijn mensen die je moest schaduwen... ...op uiterst listige wijze heeft afgeschud... ...en dat hij naar de hand in een situatie belandde die je makkelijk zijn leven had kunnen kosten... Maar ...waar hij zich uitstekend uit wist te redden. Maar hij is kapabel genoemd. Alleen als hij in zijn verleden begint te graven wordt hij geconfronteerd met het onmogelijke en krijgt hij de bewuste absenties. Capabel, ja, dat mag je gerust zeggen. Dat vond ik nog te vertellen. Hij is ook Diana Hansen te slim af geweest. Hoezo? Hij heeft ontdekt dat ze een revolver bij zich draagt. Dat vertelde hij me, want hij vond dat wij dat hoorden te weten. En nog iets. Het is best mogelijk dat hij een alcoholist is geweest, maar nou lijkt hij eerder van de blauwe knoop. Diana vertelde dat hij gisteravond een whisky bestelde... maar toen hij een slok had genomen... trok in je gezicht of hij spiritus had gedronken. Interessant, dat is heel interessant. Ze hebben als gekken geroerd in die psych gevallen. en het zou grappig zijn... als dat hem tevens van zijn alcoholisme heeft genezen. Ja, ja, ja. Oh, hij moet overigens wel een tijdje het ziekenhuis in, hoor. Ik kan dat wel regelen. Dank u, wel. Ik zou hem graag morgen nog eens onder handen nemen. Uh, wat zijn de heren met hem van plan? Wij zullen heel goed op hem passen. Nou, dat is ook graag nodig. Zonder goede medische hulp bestaat er een reële kans... dat hij krankzinnig wordt. Hoor. Nou, ik uh, ga maar eens naar wet. Heren, tot ziens. tot ziens. Tot ziens, tot ziens. Dat was dan dat... Geen merk, geen opdracht. Waarom kijk je zo nadenkend? Ik dacht dat we Merrick dan wel niet hebben. Maar wel een verdomd goede vervanger. Bedoel je dat je met hem door wilt gaan? Ja. Terwijl er alle kans is dat de man krankzinnig wordt. Harding zegt het zelf. Het lijkt me ethisch niet helemaal in de haak. Ik begin me niet over ethiek. Ik heb een opdracht te vervullen. Breng hem nu maar naar zijn hotel terug. Maar man, weet je wel wat je doet? Ja. Maar jij kunt proberen iets voor mij uit te zoeken terwijl je Dennison terugbrengt naar zijn hotelkamer. Die aanslag op Dennison, daar op de Spirale. Om wie was het toen begonnen? Om Dennison of om Merrick? Mm -hmm. Dennison moet bewaakt worden. Die wachtpost in de gang blijft. En ik wil ook iemand die zijn raam in de gaten houdt. Dat hele hotel moet scherp in de gaten gehouden worden. Ja. Ik wil dat jij daarvoor zorgt. Uh, neemt u mij niet kwalijk. Wat kan ik voor u doen, professor Merk? Uh, Sleutelganger. Natuurlijk, professor. Alsjeblieft. Dank u zeer. Papa! Papa! Papa, hoe is het mogelijk? Ik hoopte wel je hier in Oslo aan te treffen, maar ik had nooit gedacht dat we in hetzelfde hotel zouden zitten en dan nog wel op dit vroege uur. Um... Waarom ben je zo vroeg op? Of ga je nu pas naar bed? Nee, uh, ik was. Uh... Ik was op bezoek bij vrienden. Het is een beetje uit de hand gelopen. Ik heb net van de receptie gehoord dat het nog wel even kan duren voordat ik mijn kamer in kan. Uh, mag ik me in jouw kamer een beetje opfrissen? Ik zie er niet uit. Ja. <coughs> Wat is er? Je logeert toch wel in dit hotel? Ach, natuurlijk. Je staat met je sleutels in je hand. Nee, natu natuurlijk kan dat. Uh, ik moet alleen nog even iemand bellen. Hè? Blijf je hier eventjes wachten? Waarom bel je niet vanuit je kamer? Nee, hier beneden is wel zo gemakkelijk. Ik ben zo terug. Het over een dochter. Dan moet ik daar kom, oh, kom op. Oh, rustig, kom op. U wilt komen. Hallo? Ja, Carrie. Met wie spreek ik? Met Dennison. Hoe komt u aan dit nummer? Dat doet er nou niet toe. Ik wil eerst weten hoe u aan dit nummer komt. Nou, in de kamer waar die dokters me onderzocht hebben, daar stond een telefoon. En volgens mij was het in directe lijn met uw kantoor, dus ik heb de nummer opgeschreven. Nou, ik wou ik van u hetzelfde kon zeggen. Luister. Merrick's dochter is plotseling komen opdagen. Oh, dolle ja, Zeg dat wel. Ze staat nog geen twee meter van me vanaf. Hier, met alleen de deur van een de telefoon staat dus ons in. En het allermooiste is... Ik, ik weet niet eens hoe ze heet. Uh, Blijf aan de lijn. Ogenblikkelijk had Merrick dossier. Alsje, alsjeblieft. Merci. Uh, ja, ik heb het dossier. voor me. Bent u dan ook? Ja, schiet op nou. Um, Margaret... Lynn Merrick. Ja. En ze laat zich Lynn noemen. Ja, Lynn, ja. En ze is een dochter uit zijn eerste huur. Ja, en leeft de moeder nog? Uh, ja, die is na de scheiding hergetrouwd. En hoe heet haar naam? Um, Patricia Joan Matvers, Ja. Nu getrouwd met John Howard Matvors, ja. effectenmakelaar. Ja. En wie is, uh, met wie is Merrick nou getrouwd? Uh, met niemand. Zijn laatste vrouw heette Janet Merrick, ja. geboren Austin. Ja, maar... En drie jaar geleden zijn ze gescheiden. Ja, en wat is er bekend over die dochter? Werkt ze, heeft ze hobby's of... Uh... Ja. Al deze gegevens komen uit Merrick's dossier ja. en daar staat verder niets in over zijn dochter. Nou, ik heb zo snel mogelijk meer informatie nodig. Luister eens, Kijk. Hè? Ik vraag me af waarom ik hier nog eigenlijk al meedoe. Het liefst zou je hele boel laten. Ik Zou jullie het liefst allemaal laten barsten met de hele affaire. Geen paniek, geen paniek. Ik ga er meteen achterheen en zodra ik iets te weten kom, geef ik dat door. Nou, hoe dan? Uh, per koerier in een uh, verzegeld envelop. Zij hoeft niet te weten wat u leest. Huh. En als het echt ingewikkeld wordt, weet ik wel een manier om jullie van elkaar te scheiden. Maar wat er ook gebeurt, blijft in godsnaam in uw rol. Ja, maar ik wil voortdurend door jullie met een kluisje in het riet gestuurd. Het is nou genoeg geweest. Ik eis een verklaring en een hele goede open. Die verklaring krijgt u vandaag nog. Zorgt u er nu voor dat dat meisje geen argwaan krijgt? Ik weet niet of ik dat kan. Kijk, de buitenwereld voor de gek houden zonder daar aan maar mij mijn eigen dochter. Ach, nou, misschien valt het mee. Uh, volgens mij hadden ze niet zoveel contact. Ze is altijd bij haar moeder gewoond. Nou, ik mag blij dat u gelijk hebt. Nou... Op hoop van zin. Ik weet wel dat je ruzie had aan de telefoon. Hè? Huh? Oh, werkelijk. <coughs> nou vertel me eens, waar kom jij zo opeens vandaan? Uit bergen. Ik ben er gisteren met de boot aangekomen. Ik heb een auto gehuurd en ben hier in één ruk naartoe gereden. Van gistermiddag tot nu toe. Oh, uh, in je eentje? Ja, hoezo? Ben je soms aan het vissen of ik een vriendje heb? Hoe oud ben je nu, Lim? Ja, Soms denk op, ik wel eens... Uh, ik ben de tel kwijtgeraakt. Ja, dat denk ik ook wel eens. Je bent zelfs mijn 21ste verjaardag vergeten. Als je hem tenminste vergeten bent. Een vader die zoiets doet. Nou, luister nou... De spijt me, uh... papa. Maar je boft, volgende week kun je je schade inhalen. Dan lijk je me zo langzamerhand oud genoeg om geen uh, papa meer te zeggen. Ja. Hè, zeg jij maar, uh, Harry. Is goed. Nou, zullen we... Uh, <coughs> zullen we naar boven gaan? Dat is goed. Nou, hoe zie ik eruit? Oh, oh, fantastisch. Ja. Ik heb honger. Ik geloof dat we pas uh, na acht uur kunnen ontbijten. Dan moet ik maar wachten. Als ze slapen tenminste niet wint van de honger. Nee, ja. Um, hoe wist je eigenlijk dat ik hier was, Lin? Via Androos. Androos. Toen hij zei dat je in Scandinavië zat, wist ik dat je of hier zou zijn of in Helsinki. Ja. Maar misschien had ik beter niet kunnen komen. Waarom zeg je dat? Hoe kun je dat nou vragen? Ik weet nog heel goed waar we twee jaar geleden die slaande ruzie over hadden. En toen je me op een 21ste verjaardag niets van je liet horen... wist ik dat je het niet vergeten was. Jij vergeet nooit iets. Nee, maar twee jaar is ook een hele tijd. Je bent veranderd. Je... Je bent aardiger geworden... Oh, ik kan anders nog steeds knap vereindigd zijn als ik dat wil hoor. Nou, misschien ben ik gewoon uh, een beetje ouder, een beetje verstandiger. Verstandig was je altijd al. Als je nou maar niet altijd zo verschrikkelijk bij het rechte eind had. Goed, ik wou je zien om je iets te vertellen. Oh ja? Ik had er zo de pest in toen ik merkte dat je niet in Engeland was... dat ik je meteen ben nagereisd. Ik kan misschien maar beter zeggen waar het om gaat. Uh, ja, ja, nee, je maakt me reuze nieuwsgierig... Ik heb mijn diploma gehaald. Oh, dat is. Oh. Dat is schitterend nieuws. Meen je dat? Ja, het is het beste nieuws wat ik een jaar heb gehoord. Het staat nu officieel in mijn paspoort. Beroep. Onderwijzeres. Ja, uh, een mooie lijst. Redelijk. Je vindt zeker dat een merk nummer 1 had moeten zijn. Oh, nee, nee, nee, nee. Ik ben gewoon blij dat je geslaagd bent. Waar ga je lesgeven? Ik moet eerst meer van mijn vak af weten voor ik daar iets over kan zeggen. God, ben ik moe. Nou, weet je wat? Ik ga een krant kopen. Probeer jij maar te slapen. En als je op tijd wakker wordt, dan ontbijten we straks samen. Uh, kunt u mij ook zeggen of dat de koffers van mijn dochter zijn? Inderdaad, professor merk, dat klopt. Kunnen ze dan naar haar kamer worden gebracht als die inmiddels bij is gekomen? Had een kamer gereserveerd? Ik dacht van wel, ja. Oh, eens even kijken dan. Ah ja, kamer 430. Ik zal ze meteen boven laten brengen. Dank u van een merk. Uh, ja? Dit moest ik u geven van meneer Kerry. Ach, juist. Wacht even, ik wil even kijken wat erin zit. Wie bent u? Mijn naam is Armstrong. Ik werk voor Kerry. Armstrong. Nou, wat, uh, wat moet ik nog hiermee, hè? Nou, Kerry, het is wel erg makkelijk van. We doen we, kunnen Later op de dag krijgen we nadere gegevens. Ze moeten eerst dan wakker worden in Engeland. Hou hem op de hoogte. En zeg hem vooral dat ik nog steeds een verklaring van hem te goed heb. Dat zal ik doen. En dan nog iets. Ja? Ze zei... Mijn dochter doel dan. Ze zei dat ze me of hier of in Helsinki dacht te vinden. En toen realiseerde ik me dat ik ook geen straat van Merck weet. Ik hier een dossier van hem. Dat wil ik zien. Ik ben bang dat dat niet gaat. Veiligheidsvoorschriften. Uw antecedenten zijn nog niet onderzoek. Het Ik ben jullie veiligheid. Zonder mij zijn jullie nergens. Zeg ik dat ik hem vandaag nog wil spreken... en zeg hem dat Charles Dennison van u af aan... zijn enige veiligheid is. En zijn enige hoop. Sorry dat we hier stoeren, maar oh. we moeten nog eens praten. Kom binnen, kom binnen. Wel, wel, een hele invasie. McCready en... Kijk eens aan. Uh, mevrouw Hansen, kijk Ja, mevrouw Hansen... Hoe bestaat het? huis. Yes. Hallo Dennison. Ik had kunnen bedenken dat ze met jullie onder één hoedje speelde. Mevrouw Hansen moest een in de gaten houden. Oh, dat is niet helemaal gelukt, zeker. <laughs> Ik heb hier nog wat informatie voor je: over Merricks dokter. Er zijn heel wat mensen die zich voor u het vuur uit hun sloffen lopen. Niet een keer voor jullie. Lin Merck kan elk ogenblik beginnen met een spelletje, weet je nog wel. En dan sta ik mooi met mijn mond vol tanden. Want de informatie die jullie mij verstrekken, geeft daar geen antwoord op. Doe dan maar alsof je geheugen je in de steek laat. Ja, maar jeetjes, wat moet ik met die man? Ik moet gewoon meer gegevens op een merk hebben. Die krijgt u ook, daarvoor ben ik hier. Oh. Gaat u maar eens zitten. Want het zal wel even duren. Eerst nog wat anders. We hebben ontdekt hoe je die... gebracht en in kamer 363 schuin u tegenover op bed gelegd. Ze moeten Merrick iets gegeven hebben waardoor hij bewusteloos was. Midden in de nacht zijn jullie te verwijzen. De volgende ochtend, voor u wakker werd, is Merlik met medeweten van de directie het hotel uitgesmokkeld en per ambulance naar 2 in Wippetanger gereden, waar hij aan boord is gebracht van een schip dat naar Kopenhagen zou varen. In Kopenhagen wacht er ook weer een ambulance, maar waar die hem heeft heen gebracht is aan raad. Ja, wat ik nog steeds niet begrijp, is wat er de volgende dag op de Spirol is gebeurd. Hebt u dat uh, poppetje en dat briefje nog oh, in de mercedes ja, Nee, nee, wacht even. Ja. Hier. Kijk eens. Alsjeblieft. Ja. Hmm. Geparfumeerd papier. Ik wist niet dat dat nog gemaakt is. Het is voor het eerst dat ik iets over een briefje hoor. Daarom ging Dennison opeens naar de Spirale. Dat ik bijna met de dood moest bekopen, ja. Laat zien, laat zien. Alsjeblieft. Dat zou wel eens. Ja, Diana. Toen Merk en ik vorige week in drama waren, hebben we geluncht in een restaurant. Ik ging op een gegeven moment naar de wc en bleef een minuut of vijf weg. En toen ik terugkwam, zat Merk heel geanimeerd met een vrouw te praten. Ja, en toen, toen ze mij zag, ging ze al snel van door. Is dat alles? Ja. Heb jij echt alles verteld? Ik kan er nog iets aan toevoegen. Uh, de laatste paar weken ben ik veel in Merckx gezelschap geweest. En hij maakte op mij de indruk dat hij nogal een, een ladykiller was. Seksueel zeer geïnteresseerd. Wilde hij wat met je? Oh, laat ik het zo zeggen. Ik verwachtte niet dat ik deze opdracht zonder kleerscheuren tot een goed einde zou kunnen brengen.